7 uur jobboot met het NOS journaal. Japan bereidt zich voor op het bieden van noodhulp aan het gebied dat door een aardbeving en een tsunami is getroffen. Het is er nu nacht wat het zoeken naar slachtoffers moeilijk maakt. Veel Japanners kunnen niet terug naar huis en brengen de nacht door in sporthallen. In Tokio lopen duizenden mensen over straat omdat het openbaar vervoer is stilgelegd. De Japanse regering heeft 300 vliegtuigen en 40 schepen paraat om bij daglicht aan de slag te gaan in het zwaarst getroffen gebied in en om de stad Sendai. In de miljoenenstad zijn volgens het Japanse nationale persbureau tot nu toe 137 doden gevonden. Ze zouden zijn verdronken. Ook worden veel mensen vermist. De tsunami heeft een kuststrook van meer dan 2000 kilometer getroffen. Het koelsysteem van de kerncentrale in de havenstad Onohama werkt door de aardbeving niet goed meer. In een van de reactoren neemt de druk toe. Uit voorzorg zijn 2800 mensen geëvacueerd. In de regio Fukushima is een dam doorgebroken. Vermoedelijk zijn honderden huizen daardoor weggevaagd. De Nederlandse ambassade in Tokio heeft contact kunnen leggen met 20 Nederlanders die in het zwaarst getroffen gebied zijn. Met 30 anderen is nog geen contact gelegd. De ambassade gaat ervan uit dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. Vicepremier Verhagen erkent dat Nederland bij de evacuatie in Libië door Nederlandse militairen geen toestemming heeft gevraagd aan de Libische autoriteiten om het luchtruim binnen te komen. Dat was in strijd met normale gebruiken en er had toestemming gevraagd moeten worden, zei hij na afloop van de ministerraad. Op de vraag of dat een excuus is, antwoordde Verhagen dat je dat zo kan opvatten, maar de vraag is hoe je dat formuleert, voegde hij eraan toe. De precieze toedracht van de evacuatie en van de vrijlating van de drie Nederlandse militairen schrijft het kabinet later in een brief aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen is het zacht met maximaal rond 13 graden. Tegen de avond kans op regen. Ook zondag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 40 kilometer file. De meeste vertraging heeft de verkeer op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum staat 5 kilometer file. Op de A59 Zonzeel richting Os staat voor knopend Hoijpolder 5 kilometer. Voor Waalwijk ook 5. Op de A59 van Os naar Zonzeel wordt de Heiden 6 kilometer na een ongeluk. De weg is dicht tussen de Heiden en knopend Zonzeel.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. Met vanavond twee gasten. Joost Swageman is de gast. Hij schreef, alles is gekleurd om zwervingen in de kunst... Veel stukken over beeldende kunst en ook over een aantal schrijvers trouwens. En ook de gast, Rudy Fuchs. Van hem verscheen, hij is net verschenen, evenals dat boek van Joost Wagemann trouwens, maar die is zelfs wat, een paar weken ouder, maar van Rudy Fuchs verscheen Kijken. Een leesboek over kunst en dat zijn zijn columns uit De Groene Amsterdammer. Welkom. Goedenavond. We we eens... Ik vind de muziek erg storend net. De Als je aan lezen denkt, dat getinkel... Ge, ge, dat is mijn tune. Ja, daarom. We moeten nog over lezen gaan. Nee, maar wacht. Dat is, okay, mijn, dat is mijn tune. Je mag, je mag, je mag straks brommen. Dames en nee, heren, dit was, dit was... Ik wil het en, ijs breken. Dit was en dit is... Maar dat is je wel gelukt in één keer. Rudy Fuchs <laughs> en dit is Joost Wageman. En het ijs ligt nu echt <laughs> helemaal open. Nou, kijk, bij mij thuis, Rudy Fuchs... hingen door mijn oma gebreid werk aan de muur van uh, Doris Rijkers gebreid. Dat was die, uh, die, uh, die zeeman die mensen redden. Wat nou, hing er... van de, de, de, de enterprise? Ja, Het schip wat daar, met, met de legendarische kapitein Carlson. Aha. Uh -huh. Wat hingen bij jullie thuis aan de muur? Nou, daar um, hing, hing een soort van uh, namaakschilderij, uh -huh. van een kerkpoortje middeleeuws in Brabant. De, met, met boompjes eromheen en een, en een, en een soort uh, straatje daarnaast. Een soort van romantische uh, hoog. Uh -huh. um, het was helemaal niks. Ik weet ook het niet meer. Het kan zo reizen dat het van uh, Helene zwart was... een rangs uh, schilderes van de Haagse school. En dat keek ik wel naar nou ja. Uh -huh. Het had ook kleur. Het was donkerrood en zwart... En donkergroen. En als je, het, als je het zou abstraheren, zou je uitkomen bij een van de geliefde Rosco's van, uh, van Joost. Aha. En dan gaan we nu gelijk naar Joost. Joost, ga niet vragen wat er in, in je ouderlijk huis hing. maar kun je het moment herroepen dat je vanuit Alkmaar bijvoorbeeld naar het Stedelijk Museum in Amsterdam ging. en daar iets zag wat grote indruk op je maakte? Um... De wereld van het Stedelijk Museum was sowieso al een, een, een, een terra incognita voor mij. Dus het was een enorme ontdekking. Um, ik weet nog dat mijn vader ooit eens een cadeau voor mijn moeder had gekocht. Een abstract schilderij voor de prijs van 150 gulden. Gekocht op het winkelcentrum in de hoef in Alkmaar. Okay. Uh, ik kan me voorstellen dat zich daar niet dagelijks Arnulf Reiner-achtige kunstenaars bevinden. Maar het was wel heel, vond ik, moedig van mijn vader. En ook wel bijzonder. Want het was niet zo dat mijn moeder nu dagelijks uh, wegliep... En, dweepte met uh, abstracte kunst. Maar dat kocht hij voor haar. En dat hing jarenlang op een prominente plek in ons, uh, in ons huis. Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Maar intuïtief voelde ik wel aan... dat de wereld in het Stedelijk Museum een andere wereld was... als de wereld van dat abstracte kunstwerk. En dat uh -huh. ik als het ware in één klap... Um, uh, op historische grond, een voet op historische grond zette in het Stedelijk Museum. Uh -huh. dat, dat, dat was wel bijzonder. En... Heel concreet herinner ik mij nog de afscheidstentoonstelling van Edie de Wilde. Dat, dat, dat was een landmark uh, voor mij. Als, als scholier had ik die catalogus in handen. En ik denk dat ik van daaruit, want dat, dat soort oerervaringen die je hebt als, als scholier of jonge student... dat ik van daaruit ben gaan zoeken en speuren naar, naar wat mij fascineerde en, en opstudeerde. Wat dat betreft ben ik, ben ik totaal blanco naar Amsterdam gekomen. Ik had niet een... Een, een, een inspirator of leermeester. Ik moest het allemaal zelf doen, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Nou, dat hadden jullie waarschijnlijk gemeen om te beginnen. En dat ik wel zelf moest doen? Ja. ja. Zelf ontdekken. Zelf ontdekken ook. En dat je zeg maar opeens... Ja? Uh, wat wil je nou precies? Nou, dat je dat je, dat je, dat je zeg maar, totaal onbevangen een, een wereld nou ja, ik, binnengelegde. Ik, ik, ik, had, ik, had uh, ik had een oom die schilderde. Amateurkunstenaar. Oom Wout, heette die. Uh -huh. En die legde dan klaar op, op, op, op tafel een stuk papier van een, aquarel, van een aquarelblok... onder de lamp, want hij had geatleer natuurlijk. Hij legde dan alle verven, alle uh, penselen klaar... en ook de kleurtubes in volgorde. Want hij wist wat hij ging maken. Ja. Hij wist, ik ga nu een kannetje maken met een, met een, met een, uh, met een plantje ernaast... En, uh, en, een, en een hobbelpaard, moet je ze noemen, hè, zo... En dat maakt hij dan, heel kundig. Maar het was geen kunstenaar, want de, de kunstenaar die begint en die weet niet wat hij gaat maken. Dus uh -huh. dat, dat, dat ontbrak. En dat is nu ook het verschil met het, met het, met het abstracte schilderij van, van Joost zijn Moeder. Je hebt schilderijen, dat kun je onmiddellijk zien, die zijn gemaakt, die zijn bedacht voor ze gemaakt zijn. En dat is een groot verschil tussen kunst en geen kunst. We hebben het net over dat schilderij van Brood, dat hier in de studio hangt. Dat is, ja. ook, dat is ook bedacht voor het gemaakt is. Ja, dat kijken we meteen even achterom. Er hangt een heel groot portret van Brood. En toen we net de studio binnenliepen, toen was jij er nog niet, Joost. Ik nu wel kijken, ja. Toen zei ik uh, tegen Rudy Fuchs... Kun jij daar uitleggen waarom je dit niet goed vindt? En toen ik stond weet dat die... ik. Ik het niet goed vindt. Ik zei, het is, geen, het is geen beeldende kunstwerk. Het is, het is een gebeurtenisje. Het is een, een tijdsverschijnsel. Hij heeft, het, maar hij heeft het bedacht voordat hij het ging maken. Ik denk het wel. Hij, heeft een, hij had een soort. Hij had een. Hoe uh, een, een, een, een repertoire van, uh -huh. van, van vormen. Dat ja, ging met spuitbussen en zo. Toen hij doodging, moest ik iets zeggen op de radio. Dat was het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen. Want uiteindelijk is iemand, ja. toch een figuur hè, die bij ons thuis wordt van de wereld. Ja. Maar het is meer een hamstaps gestalt dan een groot kunstenaar. Althans in de beeldende kunst. Uh -huh. Peter ja, Meens? Als muzikant is hij onvergelijkbaar en ja. onvergetelijk. Ja, ja, ja, ja. Uh, als ja. beeldend kunstenaar. Ik weet niet of hij nou precies al wist wat hij zou gaan maken. Ik zie twee helhonden overigens. En, uh, uh, de mythe wil ook dat het brood kleurenblind was. Dus dat het toch eigenlijk allemaal op gevoel moest. Hè? De, mm. Het invullen van de kleuren. Dat is toch ook wel een fascinerend gegeven. Maar euh, laat ik het zo zeggen, het is toch het is niet mis voor Nederland... dat er nog zulke strenge mensen als Rudi Fuchs bestaan... die <laughs> ons de wereld nog uitleggen, zou ik maar zeggen. De wereld van wat da, geen kunst is ja, en wat ja, nee, niet. Nee, maar wacht even. Ik heb geen meningen. Ik heb geen meningen, dat is, ik, heb ik, ik heb meningen. Dat is uh, mijn grote voordeel. Ik kan, uh, niet, ik kan een uur over die, over die brood gaan praten. Ik zo, zou het je niet aanraden, maar dat kan. Ik <laughs> Want dat blauw, die verschillende soorten blauw... en de, de kleur. je kunt, je kunt alles kun je bekijken. En dat is, mijn, dat is mijn uitgangspunt. Dat je voor je iets zegt, moet je eerst maar eens goed kijken. Ja. En dat is een, een aanzienlijk uh, inspannende aangelegenheid. Maar wat je, daar, wat je daarvoor zei, vind ik ook wel interessant. Maar ik ga niet zeggen, ik vind dit mooi of niet mooi. Ja, Maar jullie in. zitten hier allebei trouwens. Dit is Brands met boeken, waarin vanavond de gast Joost Zwageman in verband... En omdat hij alles is gekleurd schreef, zwervingen in, in de kunst, uitgegeven door de En Rudy Fuchs bij Ludion, Dat is een imprint van de Bezige Bij verscheen, kijken. Een leesboek over kunst. Mailen kan trouwens naar brandsmetboeken.vpiro.nl. Maar jij zegt net, ik heb geen meningen. Nee. Maar je, elke, elke week schrijf je dat stukje in de ja. Groene Amsterdammer over kunst. En dat is. Ik wil iets, ik wil iets, ik wil iets proberen uit te vinden. Kijk. Ik ga niet zeggen dat al die, ik, ik heb natuurlijk een, een, een, in, in die zin een mening... dat ik, ik vind Mondriaan interessanter dan Picasso. Maar... Dat is een mening. En, en ja. niet zomaar één. Dat is een hiërarchie, denk ik. Dat, dat is, is, ja, is een herinnering. Dat is een, een, een hang-up, zeg maar zeggen. Ja. Maar ik kan me goed voorstellen dat er bepaalde schuldrijven Mondriaan van Picasso zijn... die ik veel mooier vind of veel beter vind dan, dan, dan, dan, dan Mondriaan. Want ik heb het over... Een, je begint te kijken zonder, als het ware zonder lastige ruggespraak, ruggespraak. Je gaat kijken, wat zie ik? En je hebt heel veel mensen die gaan kijken... Die, zoals het in de tijd gekeken is toen naar die... een paar jaar geleden naar die, naar die schelen van Demon hebben waar we ook Joost over schrijft. Er waren mensen die, die wisten al van tevoren dat het niks was. En in die zin heb ik geen mening. Ik, heb nooit, ik weet niet wat niks is. Dat zien we wel. Letelijk, we zien wel... Figuralijke ja, figuur is dat, we zien wel. Ja. Ja, het is, dat weet je even onderbreken, Damien Heust, want daar schrijf jij ook over. We kennen allemaal de schedel van Damien Hirst. Niet zijn schedel, maar de schedel die hij bezet heeft met, met, met diamanten. En de discussie ging op een gegeven moment over... hoe duur dat schilderij was en wat ervoor betaald werd. En jij schrijft er een mooi stuk over in je boek, Joost, want je zoon heeft het gezien. Ja. En die was dus volledig onbevangen. Uh, werd hij meegenomen door zijn, door zijn uh, leraar van de, van de basisschool. naar uh, het Rijksmuseum. Uh, ik vermoed dat, dat, dat, dat, dat de highlights werden aangedaan. Vermeer, het Joodse bruidje, Rembrandt. Maar net in die week dat hij dus op, op, op schoolbezoek ging. was daar die schedel in die. ja. Als het ware. Hè? Dat was omringd door, door, door zwarte wanden. En de scholieren mochten daar naar binnen. En het enige waar hij vol van was, was dat magische, die, die magische schedel. En die twinkelingen, die rare paarse kleuren. Daar kwam hij mee thuis. En ik kon hier heel gedreven over vertellen. Dat trof mij wel. Dus los van. Wat vond hij mooi? Weet je dat uh, ik denk de magie. Het, het spannende. Hè? Ik bedoel, het, was, het is ook een klein beetje een kinderavontuur. Hè? Je gaat die donkere ruimte in. Je moet ook wachten. Want je mag maar met z'n zes of zevenen tegelijk. Ik geloof dat het ook God voor die kinderen. Dus die wisten niet waarom moeten wij wachten? En sta je daar met z'n zevenen om een soort heilige graal. Het heilige der heiligen. En dat fonkelt en dat kaatst en dat weerspiegelt. En ik vond het... Uh, uh, om die reden al een ervaring. Hè, kunst als ervaring. Maar mijn zoontje vond dat kennelijk ook. Losgezongen als hij was van welke sceptis ook... die hem natuurlijk helemaal niet was meegegeven. Hij Aha. ging fris van de lever daarnaar kijken. En kwam met een, kwam met een spannend verhaal terug. Rudy Fox. Waarom kan de zoon van Joost Swageman meteen zien van dit is een heel mooi uh, kunstwerk. Terwijl, en dat herinner ik me in die tijd... Ja. een aantal mensen in NRC Handelsblad op de opiniepagina... Uh, uitging leggen waarom het uh, oplichterij was. Omdat hij nog de gezegende leeftijd had, of heeft, hoop ik nog... dat hij onbevangen is. En kijk, wij zijn opgevoed, zeker in mijn generatie is opgevoed... dat moderne kunst is moeilijk. Want abstract abstract is veel makkelijker dan, dan, uh, dan figuratief. Dan moet je allerlei dingen weten. Als je je ziet een schilderij met een man aan een kruis hangen met bloed. Dan moet je allemaal weten, die verhalen. Je ziet een schilderij met, met, met rood, geel en blauw. En als je dan kijkt, als je die binnen die, die, die kunt opbrengen... en die fantasie kunt opbrengen, dan zie je die dingen bewegen. De ene is groter dan het andere. En het een, de lijn is dikker dan de andere. Je ziet, je ziet een enorm aantal... Variaties zie je optreden. Ik heb eens uitgekregen dat in het, in het schilderij van Mondriaan... de grote boogie woogie daar zijn een bepaald aantal van die blokjes op... van die, van die, van die rechthoekjes, kwadraatjes, in kleuren. Het zijn drie kleuren, neem mee, Er zijn ook wel grijs bij, er zijn eigenlijk vier kleuren. En die, die, die, die grenzen aan elkaar op, op ongeveer 300 zoveel momenten. Dus je hebt 300... 325, of 340 passages. Als in een paswoord. als in een ballet. De voeten die. Hè? Dat gebeurt in de schilderij. Oh, dus, en dat, als je dat bekijkt. dan zie je, tegelijkertijd. je ziet ze tegelijkertijd. Je kunt ze ook volgen. Je kunt links beginnen en onder, onder doorgaan. En die schedel die is dus een. is, dus een, is, dus een, is dus een, een compacte samenvatting van een aantal facetten. van die diamantenamen. Dus dat glinsteren. Het licht is, is zo intens, dat kun je niet geloven. Dat kun je niet met, met het lamp niet aanmaken. Dat is enorm sterk licht. En dat is wat de droom van elke kunst is geweest, altijd. Licht maken. Uh -huh. Of je dan kijkt naar de Botticelli of naar Michelangelo... naar de, de beroemde, of naar Rembrandt. Hè? Licht maken. Van Gogh maakt dan drie zonnen voor het gemak. Het gaat om licht maken. Dat is de, de... Kunst gaat altijd, of het nou film is of fysiek gaat om licht maken. De dingen laten zien. Dat wil zeggen, licht maken in het donker. Uh -huh. en in dat licht gaan die kleuren gaan bewegen. en dan gaan er figuren die gaan eruit zien. die hebben schaduw of geen schaduw. Dat is een enorme gebeurtenis die dat is. Een schilderij. Ook zo'n schilderij van Helemaal Brood. wat helemaal niet zo'n vrij goed schilderij is. Maar als je, dat, heeft ook, dat heeft allerlei details. die mij althans eindeloos boeien. Uh -huh. En ik had het was net over de treinreis. Trein, ik kan ook uren aan met de treinreizen. Ik, ik moest zorgen ja, van... Dat... Wacht, wacht, wacht. wacht wat, <laughs> okay. Dat moet Joost even uitleggen, die treinreis. Want dat was ook uh, nou, Dat was dat je zoon, he, die ja. in de trein... Ja, dat is mijn oudste zoon. Uh, nog een ja, zoon komt er nu niet, op de pop. De, de hele niet, familie niet, komt langs. Van, niet de jongen van Heus. Nee? nee, Mijn zoon die mocht op een gegeven moment voor afgelopen zomer... een treinreis maken van Parijs naar Zuid-Frankrijk. Daar werd hij opgehaald door uh, vrienden bij wie hij ging logeren. En... Uh, in mijn uh, naïviteit dacht ik dat het een geweldige avontuur voor mijn zoon zou zijn. Ja. Want ja, je reist dan voor het eerst alleen in een trein die ook nog een high speed is. Dus je gaat door onbekend landschap. Je maakt dus nog alles wat mee, zou ik zeggen. Maar hij kwam eigenlijk half verontwaardigd die trein uit. Want ja, hij had niks bij zich. Er was niets. Uh, nou, lezen, dat al helemaal niet. Maar hij had zich dus eigenlijk uren verveeld. Daar kwam het op neer. Uh -huh. Wat voor mij iets onvoorstelbaars was. Want ik zou zeggen, dat is toch een prachtige avontuur. Je, je, ja. je krijgt nieuwe dingen op je netvlies. Nou, maar de dat de is een achterhaald idee van mij en ik heb hem ook verder niet meer lastiggevallen. Mm. maar het gaf wel aan dat, ja, dat, dat, dat niet iedereen om zich heen kijkt <laughs> alsof alles gekleurd is zou ik maar zeggen. Maar jij jij, jij, jij haalt het aan over hè? De het gaat. Over, ik ben het gaat... voortdurend. Uh, mijn zoon, wat ouder nu is, maar die, ik, ik, ik kijk graag naar westerens. vooral zo van Clint Eastwood. en vooral het begin dan zie je dus zo'n zo beetje. Trillende horizon he, van, van het licht in Texas of waar het ook is. En dan zie je, Meestal in Spanje opgenomen ja, hoor. Ja, maar maakt niet uit. Nee. Het is allemaal bedrog, ja. he. is allemaal bedacht, allemaal geconstrueerd. En dan zie je dus een kijk en dan kijken en dan zie je langs die punten. Er komt dus die man, die eenzame ruiter, de Lone Ranger komt aan. En dat, en dat duurt dus heel lang voordat hij naderbij komt. En mijn zoon, die zei dan: hij, wat saai, dat, laat dan nou eens wat beginnen. Die wil graag geschieten, he. die wil. Schieten en uh, actie. Nee, maar dat duurde dus minuten lang. En het is eigenlijk heel kort. Ik herinner me ook een televisieprogramma heel lang geleden. Van die, als van volgens mij zo'n serie, Duitse serie, Kempowski. Zo van de, de, uh, of de oorlog. En op een gegeven moment zag je, een, had iemand op, en dan was het in een dorp in Noord-Duitsland. Uh -huh. En daar waren kinderen aan het spelen. En op een gegeven moment, dus die kinderen stopten met het spel. Die keken zo, en het was een muur. Met een Hakenkruis op. Voor het eerst hadden een Hakenkruis. Was er als graffiti. En dan, die maar, maar zoekt dan in, op het Hakenkruis. En is dan eindeloos lang blijft het Hakenkruis, blijft dus stilstaan. Achteraf blijkt dat dat maar tien seconden was. Maar dat is dus enorm lang. Uh -huh. En dat lange, dat je moet kijken. Dat is dus voor heel veel mensen is dat benauwend en irritant. En ook bijna misschien bedreigend, dan moet ik kijken. En dan is niks anders, er is geen uitweg. Hè, bedoel, ik heb het, als je naar een schilderij van Jan Steen kijkt, of nou weet ik wat, of uh, nu de beroemde, ik zie het zieke kind, Maas, Nicolas Maas, dan kun je naar het zieke kind kijken, dan zie je dat die oogjes een beetje lodderig zijn, dat het kind bleek is, dat misschien wel, je kunt ook gaan kijken wat voor ziekte heeft het dan misschien wel. Maar je, je kunt er, zijn allerlei, af, er zijn allerlei. Ali. Je kunt, allemaal, zij is, je kunt allerlei zijpaarden inslaan. Hè? Je kunt gaan denken over de ziekte van de 17e eeuw. Je kunt gaan over de, de meubels. Een mond of een abstractie, of een schoonhoven. is alleen maar kijken. Uh -huh. Zoals poëzie alleen maar lezen is. Hè? En niet meer fabuleren. Het is dus lezen. Dus dat, die woorden die worden als enorm hard. En. en um, en boeiend en, en, en dwingend. En dat is met kunst het geval. Kijken. Want Denk jij, Joost, dat wij... Want wij zijn van de ja. televisie. Kijk, hij heeft nooit televisie gehad nou, ik in kan de ook, jeugd. Ja, <laughs> ik weet wat je wilt vragen. Wat wil ik vragen? Uh, zijn, zijn wij meer op het verhaal ingesteld? Kunnen in wij kijken? Het beeld? Kunnen wij? Dat uh, is een gewetensvraag. Uh, kijk, als ik Rudy Fuchs, het boek van Rudy Fuchs lees... en ook de columns, dan weet ik dat Rudy echt... met het beeld bezig is. Eigenlijk is het zo zo gauw er een verhaal bij. komt, Zoals hij nu net zei, dat is een soort een alibi... of een, een reden om weg te kijken... of om er een verhaal op te plakken... Dan, is het beeld wel onderhevig aan een anekdote, aan een verhaal? In die zin ben ik misschien wel een tegenbeeld van Rudy. Want ik ben wel verliefd op de verhalen die bij ja. sommige kunstwerken horen. Jij, jij kijkt eromheen. Uh, uh, dat klopt. Dat, wacht, wacht, dat, dat, klopt. Ja, dat vind dat ik, ik klopt. mooi, dat is mooi. Maar ik kan het dat niet. Dat klopt. Maar ik kan dus weer niet wat Rudy kan. Want nee. uh, ik mag ook wel bekennen hier. Ik heb, soms kwam ik uit bepaalde dingen niet. En was ik eigenlijk zo brutaal om. Rudy Fuchs om advies te vragen. Van wat zie ik nou eigenlijk? Want ik, dat begrijp ik maar niet. Maar geef niet. een voorbeeld van wat, wat je dan. Want dan okay, wat je Nou, je... recent Bridget Riley, waar ik dus op televisie iets over mocht zeggen. Um, uh, ik wist wel waar ik naartoe wilde met het verhaal. Wat, en wat, wa, wat had je gezien en waar. In? Ik had bij uh, in de kunsthal. <truhend> allereerst had ik in Londen had ik in de National Gallery een aantal abstracte werken van Bridget Riley gezien. En ik kende het verhaal van. Ja, haar leven, hoe zij via Jan van Eyck en Cézanne... tot de abstracte kunst was gekomen. Maar wat ik nou precies zag, ja, dat, dat, ik zag wel wat ik zag... maar ik kon niet helemaal, laat ik het dan zeggen... op de Fuxiaanse manier vertellen wat ik precies zag. Omgekeerd merk ik dat, uh, Rudy, als het gaat om een anekdote... om een verhaal bij de kunst, ja, dat filter jij weg. Jij bent heel streng in de leer, wat dat betekent. Jij zegt zelfs, en dan ben ik toch... toch de, de verhalenverteller in mij is dan toch redelijk geschokt. Jij zegt zelfs je kunt naar Mondriaan kijken, zonder... Kennis te nemen van zijn kunsttheoretische geschriften. Zeg maar zonder zijn ja, hele theosofische ja, Juist, juist. Dat, juist, zeg je zelfs. Nou, de verhalenverteller in mij wil dan toch eigenlijk weten. Die Mondriaan, dat is toch een godzoeker en een, een, een mysticus. En die probeerde die hele mystiek die hij op zijn weg vond. toch ja, maar, eigenlijk in die abstracte beelden te vertalen. Uit dat mag niet van Rudy. Uit wanhoop. Bent heel wat, je bent heel streng Je bent heel streng. Hij is een Merlinist. Hij is een, een, als het ware... Jij bent eigenlijk wat Kees Fens was voor de literatuur. Ja, ja dat wilde ja, dus ja, zeggen ja, dat je ja. dus alleen maar... Ja, dat leg ik even de uit. De je hebt de tekst. Merlijn. Uh, ja, ja, dat, dat die, heb ik, las ik vroeger als... Literair tijdschrift. Ja, dat heb ik gelezen voor. Je hebt ja, de tekst. En alleen de tekst heb je en verder niets Dat is het achtergrond. Dus de biografische gegevens zijn eigenlijk achtergrondrehuizen... die niet mogen meespelen met de beoordeling van het kunstwerk. En dat is een kunst op zich... Nee, dat of... mag wel. Alleen ik kan het niet. Dat is... Ik kan het misschien wel, maar dan ga ik. Ja. Dan zou ik romanschrijver worden. Ja. Of, um... Nou, het en dat... verveelt je ook misschien wel een beetje. Nou ja, de anekdote. Kijk, ja, het verveelt, ik, het, als ik een schilderij zie. Met name een schilderij met twee zwarte lijnen. Van Mondriaan, bijvoorbeeld. Hebben we weer Mondriaan. Dan vind ik het een, een, een uitdaging om te beschrijven wat ik zie. En, uh, en ik probeer ook voor te stellen wat er in die kunst omging. Dat wil zeggen, wat was er? er was eerst niks. Dus is de, is de lijn... De staande lijn eerder gezet dan de, de liggende lijn, bijvoorbeeld. Hè? Wat, wat is het eerst gedaan? En wat je deze week schrijft in de Groene. oh ja, precies. Niemand heeft dat volgens mij, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, uh, uh, daar ben ik niet mee bezig geweest bij het zien van Mondrian. Totdat ik Rudy Fuchs las. Dacht, ja, verrek. En wat las je? Nou, ik las inderdaad. Wat was er eerder? Die verticale lijn of die horizontale lijn? Er is namelijk een verschil van. Uh... <lacht> ja, maar, maar jij dat is... zegt zonder. Oké, okay, nee, maar het is interessant. Dus, dus, schrijf... dus jij kijkt naar Mondriaan ja. en dan vraag je af wat was de eerst? Bijvoorbeeld, ja. Die horizontale ja, verticale of die verticale ja, ja. lijn? Dat zou jij je niet afvragen. Nee, maar nu vanaf nu. Nu wel. Dus ja, vanaf ik, nu denk vind ik, ik vind het ook tot... een hele nee, goede vraag. Als je dus mensen in de, op de, in de radio moet zich voor een ruit. En dan heb je een, een verticale lijn links. Zo. Je denkt dat het nu tijd om dat na te doen. En, en, ja, nee, oké, links. En als je, dan, als je daarnaar kijkt, dan heb je dus dan heb je nou een hoek van een interieur ja. van een kamer. Als je de verticale lijn horizontaal hebt, dan heb je een landschap. Ja. Dat, zijn, dat is een totaal andere benaderingswijze. Maar jij hebt dus ook, ook nog een st stapje verder. gaan. Jij hebt gezegd. In die verticale lijn was er het eerst. Maar die was er niet alleen het eerst. Ik maak me sterk, schreef jij. Die verticale lijn heeft een tijd lang solo op het doek gestaan. Ja. En pas na een aan geruime tijd kwam die horizontale ja, lijn. Denk, ja. Is dat een gissing van jou? Of... Dus mijn anekdotes zijn allemaal verzonnen. Ik probeer in de, in de schilders een uh, oog te verplaatsen. Dan ik, wat, wat moet ik nou doen? Wat moet je nou zo? Doen? En dan kun je dan weet je van de strengheid van de mannen af. Ja hoewel hij maar zo streng was, want er was ook een... Uh, Vrolijke dansen. ...drank en uh, hij dronk en hij rookte. Uh, maar uh, ja, dat, dat, dat houdt mij vrij zich bij. Ik denk dat het ook van de moeite waard is om dat te weten. Om, want daar leer je dus kijken naar dingen, ook naar andere dingen. Uh -huh. In de wereld. Ja, maar dat is grappig, want je probeert dus je te bedenken... van hoe heeft die man dat gemaakt en hoe werkt die? Alsof je, alsof je, alsof je in zijn hoofd zit, of in zijn hart... of waar ja. je ook wilt zitten op dat moment... Ja. Waarom ben je zelf eigenlijk nooit gaan schilderen met als je oom? Omdat ik dat niet kon. Ik kon het niet. Ik, ik moest ergens. Ik kon niet verdragen dat je, dat, je met, dat, je een, dat je een leeg papier had. En dat ik dan moest tekenen erop. Dat kon ik niet. Maar je ik, zit de hele tijd te tekenen nu. Ja, dat doe ik uit omdat ik uh, nerveus ben. Maar ik bedoel. Ik kon wel een papier en, en, en een en een, zinnetje, een woord opschrijven nog een woord. Ik kon wel een beetje schrijven erover, ontdekte ik. Op de op eindige de tijd. Ik wilde eerst dichter worden, zoals iedereen op, op, die 16 is hè? en verliefd. Ik bedoel, uh, dat ik maar misschien wel een romans schrijven. Maar dat, ik heb Harry Boer nog een brief geschreven hoe dat moest. <lacht> Echt waar? Heb je antwoord gekregen? Nee. Maar hij is wel bewaard, de brief. Ja? Ja, heb ik later gehoord. En. En toen, onder omstandigheden, ging ik over kunst schrijven voor het Eindhoven Dagblad. Toen was ik 19. En toen bleek dat, dat te kunnen. Ik, ik bleek de geduld te hebben om daarnaar te kijken. Om te kijken het verschil tussen een blauw, uh, blauw kwadraatje en, en een rood rechthoekje. Uh, en een rood uh, driehoekje naast elkaar. Ja. Uh, dat het, een, uh, het een was een, uh, een G, het ander was een dak. Waar je dat En ik had dus dat. Dat uh, merkte ik. Ik had dat uh, en ik had geduld ervoor. Dat is, dat is geduld. En, en vooral niet vooruitkijken. Alleen wat zal je ja, afwachten. Maar wat bedoel je niet vooruitkijken? Je staat toch gewoon naar een <tosses> te kijken? Nou, als ik niet gekeken had naar die, die Ik heb dat schilderij van Monet altijd. gezien een soort landschappelijk iets. Hè, tot ik doorhad dat, dat, dat die verticale lijn Links was en een, ander, een totaal andere verdeling van het vlak uh -huh. oplevert. Dus heeft er al naar gekeken. Want Monja, die kent natuurlijk ook de landschappen van Ruiza. Die kent, die kent Vermeer. Het is <coughs> dus meer bij Vermeer dan bij Ruiz, zou ik maar zeggen. Dit, dit schilderij. Dus daar, ik heb het nu een stil leven genoemd: een stil van twee zwarte lijnen. Hoe kijk jij? Wat je staat. Wat is het laatste wat je gezien hebt? Oeh, wat is het laatste wat ik gezien heb? Het laatste wat ik gezien heb is Luc Tuijmans in, in Brussel. In Bozar, oh ja. Overzicht en toonstelling. Um, ik, ik probeer op vele manieren te kijken... Om te beginnen probeer ik te kijken op de Voeksmanier. Goed kijken, zien wat je ziet losgezongen van de buitenwereld. Maar ik ben en blijf een onverbeterlijke romanticus. En ik ben en blijf toch <lacht> ook iemand die hongerig is naar verhalen. Dus op een moment dat iets of iemand mij fascineert... wil ik daar verhalen over lezen. Wil ik daar een biografie uh -huh. over, over, over lezen. En op de een of andere manier krijgt voor mij sommige kunst... niet alle kunsten, maar sommige kunst... een extra dramatiek en een extra waarde. Een extra emotionele waarde ook. Of een, een, een indringende waarde als ik bepaalde achtergrondinformatie uh, heb, die voor Rudy dus eigenlijk uit een boze is. Ja, geef een voorbeeld van iemand. Ik, zal, wel, ik geef een heel voorbeeld van, van iemand die mij nu al heel lang fascineert. Zijn werk staat ook in het boek van u. Uh, uh, Jackson Pollock. En ik weet niet of de anekdote in uh, Alles is gekleurd staat... maar wat ik een fascinerende anekdote vind, dat is de volgende. Uh, uh, uh, uh, uh, Pollock was onder... Uh, uh, uh, laat ik het zeggen. Was, uh, de, de, een van de, res, uh, een van de um, galeriehouders van Pollock was uh, mevrouw Peggy Guggenheim. Ja. En zij had eigenlijk niet echt vertrouwen in de kracht van Pollock, Maar ze was wel een soort mecenas voor hem en gaf hem maandelijks een uh, inkomen, zodat hij, echt hongerkunstenaar in die tijd zijn, zijn drippings kon maken. Vertel even hoe hij die maakte. Hij legde werk neer in plaats van dat hij te opging. als een shamaan ging hij eromheen rennen en maakte zo zijn, ja, Uit een blik. Dripping-achtige kunst ja, nee. En hij sloeg als het ware, nee, nee. sloeg hij de verf op het, op, nee, nee. Op het papier. Nee, nee, sorry. Verbeter mij. Ja, Doe maar. Dan moet je beter kijken, sorry. Ja, heb je het weer. Ja, ja, het het komt uit een blikje. Met zo ja. Of met een heel nat, natte kwast. Waardoor de, de, de verf van de kwast druipt. En dan druppelt hij dus en sliert hij over niet. Ja. En ook sliert hij. Uit een blikje, gewoon met een... En dan, en ja, dan, en dan, dan druppen. Ja, en dan blikje. En hij liep inderdaad zo rond. Ja. Ook op het doek. Oh, nu jij weer. Die, die, die anekdote, goed. Okay. Verbeter me als het misgaat, Ruri. <laughs> uh, maar uiteindelijk had ze dus bepaalde dingen van hem in stok. Ja. En zij uh, kreeg bezoek van een aantal uh, Europese collectioneurs... Vlak voordat het bezoek kwam... ging zij de schilderwerken die zij in, in, in voorraad had even rubriceren. En de schilderwerken van Pollock ja, daar, zij had daar niet echt vertrouwen in. Dus zij zette dat achter in haar uh, uh, galerieruimte. Uh, <kwijden> andere kunstenaars hadden hogere prioriteit. Onverwacht komt Mondriaan binnen. Gaat ongevraagd en wel... Uh, uh, in, die, in, die, in die voorraadkisten van, van, van, van de galeriehoutse kijken. Hij vindt eigenlijk dat er alleen maar middelmatige kunst staat. Maar... Die Pollock daar, dat is interessant, dat is boeiend. Zijn Mondriaan tegen uh, ja. Peggy Guggenheim. Op dat moment schrikt Peggy Guggenheim zich een hoedje. Haal die kunst die ze achterin, de, de expositieruimte, hadden, naar voren. De collectioneurs uit Europa komen en zeggen... nou, ik heb wel wat interessante kunst aan, maar hier moet u naar kijken. En ging vervolgens met die opmerking van Mondriaan in, in het achterhoofd... enorm de loftrompet steken over, over Pollock. Nou, de rest is geschiedenis, zou ik zeggen. Ja. Dat vind ik een geweldige anekdote. Uh, waarom vertel ik hem? Onder andere omdat het dus mijn liefde voor, de, voor het verhaal achter de kunst illustreert. En ook de dramatiek erachter. Want wat zou er zijn gebeurd als uh, Peggy Guggenheim Pollock wel achter in het atelier zou hebben gelaten? Natuurlijk zou hij ook hebben gehad. Maar toch, de geschiedenis van Pollock is een handje geholpen door Andrea. Nu de poënten. Ik vertelde dit ooit een keer aan Rudy. Weet je dat nog? Ik vertelde jou dit nog eens een keer. En ik zag ja. het halverwege de anekdote, wat er nu ook gebeurde, ik zag jou een beetje wegdwalen. Een beetje. Uh, het heeft niet. Laat ik het zo zeggen. Jij was minder uh, gegrepen door de anekdote dan ik zelf was, om het maar zo te zeggen. Omdat het voor jou toch eigenlijk een tweedehands verhaal ja, ik, is. Ik, ik, dat de uniciteit van het beeld niet doet. Ik had ook wel. Een soort, ik, voor mij is het interessant dat. Dat Pollock vermoedelijk dus op het atelier bij Monna geweest is. En daar gezien hij heeft, laten. En dat fragmentiseren van, van het beeld. Dus uh, die kleine vlekken. Hè, die, dat, dat heeft bijgedragen tot, tot, uh, tot uh, ontstaan van de dripping. Jij schrijft over wie de dripping ja. Ja. Ik, denk, ik denk dat Mondrian daar een grote rol heeft. En, en misschien ook Miro. Die andere jij noemt volgens mij. Max Ernst. Wij, Max Ernst. Nou. Maar, maar dat verhaal verder met Koekenheim die het ja. naar voren haalt. En die heeft wat... Dat, dat is toch, dat, dan denk je van hoor, dat geloof ik wel. Dat hoef ik. Nee, ik, ik ja, dat geloof ik wel, ja. Dan denk je natuurlijk. Zag Monty aan dat. Want de, de beste kenners van de kunstenaars zijn andere kunstenaars. Het uh -huh. reden dat hier in, in Amsterdam zoveel. Uh, zoveel Robert Rijmen is in het Stedelijk Museum. Hè? Die hele mooie schilderij. Die witte schilderij. Ja. Rijmen. Is omdat de Wilde die gekocht. Maar. maar... Daarvoor ligt het feit dat John Dibbets Rijmen goed kende uit zijn als collega bij de Galerie Fischer in, in, en daar wilde op gewezen hebben. Ja. Maar dit betekent de, ook... We ieder is het Morgens mooi, met leuke kleuren. Dit betekent ook, en, maar we gaan nu namelijk even naar... En, en, ja, dan krijg je nog een muziekje ook. Okay. <laughs> en dan wil ik niet horen dat het niet mooi is of zo. Niet weglopen. Want die. het is een heel mooi muziekje. Dit is zelfs heel bescheiden. Het is een beetje, nou, het zou Mondriaan kunnen zijn, maar dan in muziek, zeg maar. Okay. En het is... En Joost mag dan beginnen... Het is de rubriek De Eerste Herinnering. Dat is de enige rubriek in dit programma. Iedereen die hier te gast is, vertelt zijn eerste herinnering. Dus dadelijk krijgen we die tune, dat muziekje. Dan vertel jij je eerste herinnering. Als jij klaar bent, krijg jij een teken, Rudy. En dan vertel jij hem, want dan kun jij nog even nadenken. Hij is eerst. Joost begint. De Eerste Herinnering. moeilijk om die eerste herinnering naar boven te halen, want het is toch een amorfe hoeveelheid vage beelden en indrukken. Maar wat mij levendig is bijgebleven is een oude herinnering. Ik weet niet dus geweten of het mijn allereerste herinnering is, maar het is een herinnering aan een angstdroom. En de, uh, de droom uh, maakte daarom zo'n ongelofelijke indruk, omdat het de enige droom ook is die mij naar mijn moeder deed roepen. Ik was zo bang dat ik niet uit die droom kon stappen... Dat ik, dat, ik, dat ik dacht, ja, hier heb ik de hulp van mijn moeder bij nodig. Dus ik herinner mij nog dat ik kleine jongen, als ik was in bed lag, angstig om mijn moeder riep. En tussen de snikken en het huilen door vertelde waar die dromen over ging en waarop mijn moeder uh, uh, mij probeerde te troosten. En wat droomde ik onder andere? Dat ik beland was op een schaakbord, zwart-wit. Ik hoop dat Freud meeluistert. Ik was op een zwart-wit schaakbord beland en ik kwam daar maar niet uit. Die zwart-witte zwart vierkanten die dijden uit en die dijden uit. En toen ik eenmaal een, een andere levende gestalte op dat bord zag, was mijn droom, uh, probeerde ik die gestalte te pakken, om in ieder geval aan de hand van die andere gestalte dat bord af te rennen. En toen merkte ik dat ik niets dan geraamte vastpakte. En terwijl mijn moeder mijn, mijn hand toe vastpakte en zei, ach jongen, jongen, jongen toch, had ik nog de merkwaardige sensatie dat ik in die droom zat, die ik zelf vertelde, want ook de hand van mijn moeder voelde toen buitengewoon geraamteachtig aan. En de herinnering is te gecompliceerd om de eerste herinnering te zijn, maar het is wel de herinnering die ik mijn leven lang heb meegedragen, zal ik maar zeggen, als tamelijk fundamenteel en veelzeggend. Rudy Fuchs in mijn, er kwam ook mijn moeder voor. Dat was een hele mooie vrouw. De eerste televisiepersoonlijkheid in Nederland, maar dat zag een, een ander verhaal. Omdat ze op de televisie voorkwam bij de eerste experimentele uh, ex uh, uitzending uit Eindhoven hè, met Erik de Vries. In 19, vlak na de oorlog. In ieder geval, uh, ik herinner me, wij zaten in een schuilkelder. En de filosofie werden gebombardeerd door de Duitsers, nee, door de Engelsen. Het was 1944 en ik zat in die schuilkelder en er was lawaai. En ik zat op mijn moeders schoot, ik was twee jaar oud. En tegenover mij zat een, een man met een baard, een oude man, op met een stok, een kaars. Want die kaars boven de hoofd zat een beetje meer licht. En die kaars, die brandde daar en verspreidde een licht... Een soort klerobscuur uh, door die ruimte. Een man met die baard zag eruit. als de vader van Rembrandt. Heb ik later ontdekt. <lacht> dat was. Het. Dat is wel mooi, want er komt toch. Het is niet van zonne. Nee, maar Rembrandt, ik zat te hopen op een. Ja. Op een, op een, op een nee, een maar dat heb ik je achteraf. Hij ja, ja. Ja, zag eruit als Rembrandt. De dame redde het waarschijnlijk zo goed. Uh -huh. Dit is over Spans met boeken. En ik praat vanavond met Joost Slaargema. naar uh. aanleiding van zijn boek Alles is. Gekleurd, om zwervingen in de kunst. En de gast Rudy Fuchs. Van hem verscheen. Ik wou net zeggen Kijken. over die... Wacht even Rudy. Een oh. leesboek over kunst. De columns mm -hmm. uit de Groene okay. Amsterdammer. Waar wou je iets over zeggen? Nou Over die anekdotes waar Joost over had. Ja, dus de, <coughs> de anekdotes achter, over de kunst. Ik kunstenaar. vind die wel de moeite waard. Kijk, ik was, ik was, uh, dit weekend was ik bij Marisa Mertz. De vrouw van Mario Mertz, de kunstenaar die wel in het boek voorkomt. En die vertelde mij dat ik samen met haar een keer... Stond aan de zond bij, uh, in Louisiana. En zij sprak over de zee. Over het eindeloze deinen van de zee. Alsof het Nesco was. He. En als je naar een golf kijkt. Als je naar een golf kijkt. die een beetje op en neer komt. Ik bang heeft, dat ik het niet goed die heb gedaan die, hoor. die heeft nooit vorm. Want die vorm lijkt. of zakt hij weer in elkaar. En, wordt die weer, je kunt hem ook nooit, en dan is hij daar en dan is hij daar. Hij gaat alle kanten op. En. Het werk van Brisa Merts, dat bestaat uit, uit sculpturen van was. Die hebben datzelfde effect. Van, dus ik begrijp dan wel dat het verhaal, van hoe zij die zee bekijkt... dat dat iets vertelt over haar werk. Dus niet zou ik het wel gebruiken als ik het beschrijf. Maar ik zou eerst beschrijven wat, wat er gebeurt. En dan zou ik zeggen, zoals de zee, hè? Uh -huh. Op meer Homerie, als, zoals Dante dat doet, hè? Dan heeft een mooie voor ergens een situatie waarin hij twee mensen vertelt die aan het vechten zijn... en ze elkaar verstrengeld zijn op een on, bijna onbeschrijflijke manier. En dan schrijven ze als een vlam door wit perkament gaat... en een gekrulde bruine vorm laat ontstaan in het perkament door de, door de hitte van de vlam. Dus dat onmerkbare iets ontstaat en iets krijgt vorm en, en verdwijnt ook weer als die vlam weggaat. Een, er is een passage in, in, de, in, uh, in uh, Inferno. Ik ben niet bij, bij, bij mijn, in mijn hoofd precies waar. Maar dat, uh -huh. Dus dat soort observaties die vind ik buiten. Het is dus van kunst, De theorie van Mondriaan vind ik niet zo. Ben jij wel eens ontroerd door een, door een schilderij? Jawel. Dat je, dat je ergens voor staat ja. Dat je, ja, ja. ja het schijnt zeldzaam te zijn volgens uh, sommige columnisten maar wel degelijk uh, Frits Abraham's die zei je wordt vaker ontroerde muziek of door een uh, door een dat staan bij te vallen, of door een roman of door een gedicht maar niet door een beeldend kunstwerk. kunstwerk uh, niet, voor mij gaat dat niet op, moet ik zeggen. Um, uh, nou het openingsstuk, het Alles is gekleurd, gaat eigenlijk over de grote gevoelens die het werk van Rothko uh, wist op te wekken. Maar toen ik op een leeftijd was waarop ik dacht dat het eigenlijk onoorbaar was om die gevoelens te hebben, uh, um, probeerde ik die ook de kop in te drukken. Maar het was wel een echt een, een beslissende ervaring in mijn zeg maar, bestaan als... Kijker, eh, uh -huh. beschouwer, dat klinkt wat duur, maar gewoon als kijker naar kunst. Wanneer heb je dat voor en, het laatst gehad? La weer, wederom, de laatste uh, bezoek aan, aan Luc Tuymans, aan, uh, aan Brussel, Bozar, Luc Tuymans, daar hangt werk. Op, op het eerste gezicht is dat heel um, uh, cerebraal. Hè? Het, is, het, is, het, is, het is werk van een ideekunstenaar. Een idee-kunstenaar die wel figuratief werkt, maar die toch uitgaat van de idee, van de anekdote. Er um, hangt daar bijvoorbeeld een reeks Der Architect. En een van die werken uit die reeks is een werk van een poppetje, een mannetje, een heel vreemd figuurtje dat in een soort blauw licht, een soort sneeuwlandschap, is gevallen met zijn beide skis. Uh, het is opzettelijk onhandig geschilderd, totdat je eigenlijk leert bij het bijschrift. Dat was Albert Speer. Speer was met zijn familie een dagje uit. De foto, het is gebaseerd op een werkelijke foto van ah, Albert Speer. Hij heeft er alleen een soort raar blauw licht opgezet als, als, als, als schilder. En hij heeft het gezicht van Speer geanonimiseerd. Daar is een blank face voor teruggekeerd. En uh, mevrouw Speer had dus haar man gefotografeerd. Uh, in de bijbehorende teksten stond onder meer Luc Tuijmans... en de banaliteit van het kwaad. Vrij naar Hannah Arendt, ja. die zei van... "het". Het, het, het, het gruwelijke en het en het monsterachtige. Het dringt zich niet aan ons op als monsterachtig... maar als alledaags en banaal en inwisselbaar. Ja. Nou, zo alledaags en banaal lag daar dus een mannetje te ploeteren in de sneeuw. En ik vond het een ontzettend aangrijpend schilderij. Eén werk verder, het heette simpel KZ. Ook weer een werk van Luc Tijmans... gebaseerd op een foto van een concentratiekamp. Hij had er niets aan veranderd... behalve dat het licht in dat kamp witter was geworden. He, wit, de kleur van de maagd van de, grote, de Heere God met zijn witte baard... zoals Willem Brakman zou zeggen. Hij had er een wit licht opgezet, alsof het pas had gesneeuwd of zou gaan sneeuwen... of dat de foto overbelicht was geraakt... en verder met enkele penseelstreken... de contouren van het concentratiekamp neergezet. Je hoeft dus geen spektakelstuk te maken over de holocaust... à la uh, Catalan, hè, die uh -huh. Hitler liet knielen of, of, en, en de handen liet vouwen. Die minimale ingreep in de werkelijkheid door Tuimans is genoeg. En dat vond ik buitengewoon ontroerend en aangrijpend. En jij? Nou ja... Ik vind dus die minimale ingreep van Tuinmans. Dat is dus wat mij interesseert. Ik ga dus daar kijken en ik ga kijken hoe ik dat nog ja, al ja. Want de ontroering van, van, van Joost is gemaakt door een schilder met verf. Dat is niet vanzelf. Dat is, niet, dat is geen foto, dat is niet dezelfde foto. Diezelfde nee. foto die zou in en ontroerend zijn. Als je die zo, hij heeft dus dat zodanig getransformeerd in verf. dus verbeeld... Letterlijk. En, die, en het wit toegevoegde kleur gemaakt. Het witte licht. Dat, kun je ook, dat, moet, je, dat moet je maken. Uh -huh. nou, daar, jij zei ja, al eerder wel, dit uur. Het gaat alles, nee, draait ik, alles ik, om licht. Ik ga denken, Neem maar twee woorden. De, de warme nacht. En de koude nacht. Dat zijn twee woorden. En je, de lauwe warme nacht. Dat kun je schilderen. Dat kun je schilderen door het te veranderen. Als je zwart met geel mengt. Ik krijg je warmer zwart. Als je zwart met, met, met blauw bent of met, met gif groen, dan krijg je een kouwer zwart. Ook dat weet uh, Rosco. Maar wie het ook weet was Chagall. Uh, Rosco komt, en dat is mijn meneer, Rosco die komt uit die buurt van Minsk, hè, waar, waar ook, Chagall, waar, waar ook uh, Chagall vandaan komt. Dus er, er is iets in die verbeelding van die mensen daar, in, de, in hun cultuur van beelden en van kleur gebruiken, dat ze heel mooi kunnen zwart, met grijs, met donkerblauw kunnen Ach, maken. Nee, maar kijk, dat en snap paars. ik. Maar luister, nu sta en jij... Nee, nee, nee, wacht even. Nee, nee, want... Kijk, nee. op die manier... Nee, wacht, nee, nee, ja, okay. nee, nee, nee, wacht even. Kijk, je legt de hele tijd heel mooi uit hoe je de dingen maakt. En, en hoe je daar achter kunt komen. Ja. En, en, en dan zegt hij, kijk, dat wit van Tuinmans, dat doe je zo, en dat doe je zo, en dat doe je zo. Maar dan gaat iets aan vooraf, want je staat nu... Ik ben ook ontroerd, ja, tuurlijk. Nee, want het, je, staat nu, je staat toch eerst gewoon voor dat schilderij van Tuinmans... en je kijkt en dan. Dan denk je niet, dat wit heeft hij zo gemaakt en dit heeft hij zo gedaan. Eerst is er iets anders, of niet? Nee, ont, ja, ontroering, interesse, verbazing. Ik heb voor Mondriaans gestaan met... of ander met duren met, met, met tranen in mijn ogen. Dan kan ik, dan begin ik te huilen. Ik herinner mij Bij een uitspraak schilderij. van jou. Je, het staat in het boek dat ik al een tijd lang in huis heb. Vervulde verlangens. Daarin beschrijf ja. je de, jouw directeurschap in uh, Eindhoven. Mm -hmm. de, da, de eerste dag dat je daarna binnen ging als directeur. Dat je dat vergeleek met je eerste kus en dat je voor het eerst een kunstwerk in handen mocht houden... en besefte, ik mag het niet alleen in handen houden... maar ik mag het eigenlijk ook mag eigenlijk ophangen waar ik maar wil. Ik mag de achterkant bekijken. Ja, precies. Nou, dat, is, dat, is, dat vergelijk je met de eerste kus. Dus dat is een dus als er, verliefdheid voor het ja, leven. Ja, het is mijn, mijn Ik heb je dingen steeds dichtbij gehad. Dat is misschien ook een belangrijk gegeven geweest. Hè? Dichtbij. He, maar wanneer heb je voor het laatst bijvoorbeeld voor iets gestaan... of naar iets gekeken... en dat je zomaar in huilen uitbarstte? En huilen niet, maar ik heb... Dat ik gaat ver hoor, Wim. gaat ver. Ja, ja, huilen, tranen, ik bedoel, jullie zegt het zelf. Ik stond voor een schilderij van Alberto Boeri van de week. niet in, in, in, in Turijn. Een wit schilderij, maar er was honderd, honderd soorten wit door elkaar. In, en aan elkaar een beetje... Boeri was een tijdgenoot van Fontana en van Karel Appel en zo uit die tijd. En van Pollock en van uh, de koning, alleen Italiaan. Dus chieker, uh, uh, slimmer. Die Pollock die is toch heel erg naïef. Hè? Ook. Hij had het over Hopper in zijn boek, over Amerikaanse ziel. Dat is De Amerikaanse ziel is Pollock. is het realisme van Pollock. Dus gewoon verf is verf. Pollock schildert verf. Uh -huh. Zoals Mondrian in mijn overtuiging, ook een realist, was in die zin. Hij schildert rood, geel en blauw. En dat is niet niks. Maar je staat voor dat schilderij en ja. geen tranen, maar wel... Nou ja, en wel een enorme ja, ontroering. Bij het weerzien, ik had het wel ooit gezien, het schilderij. Het hing nu weer in het museum waar het hangt, in het museum van Turijn. En het was weer tevoorschijn gekomen. En ik had het lang niet gezien. En toen dacht ik ineens, ja, weer zoiets wat wij vergeten zijn: Boerie. In de tijd dat die, dat die opdook, zichtbaar werd in, in Noord-Europa waar waren mijn voorgangers terecht en uh, onvermijdelijke wijze verzeld geraakt uit Parijs, in New York en niet naar Milaan gegaan of naar Turijn of waar oh, die woonden in, in, in Umbria. Dat is niet verzameld hier in Nederland. Wel uh -huh. Fontana, want die was absurd, die was raar. En, uh, en vele heb ik ooit nog iets van gekocht, maar Boer is hier in Nederland totaal. Maar als je boeri ophangt en je neemt daar Pollock bij. En Asker Jorn, een groot Europeaan. Een dan heb je dus de drie grote tijdgenoten... uit de eerste jaren na de oorlog. In de oorlog zelf al. Snap jij trouwens? Nu we te, als we van de ontroering naar een ander Goed. onderwerp even over mogen stappen. We dwalen dus. af. Nee, we <laughs> dwalen niet af. We dwalen rond de cirkel. Okay. De hele tijd. Nee... Ik wil van de ontroering even naar iets anders... waar ik aan het begin van het programma over had willen beginnen. Maar dat heb ik laten liggen. Dat kan ik nu mooi tevoorschijn toveren. Snap jij dat kunst altijd maar weer agressie oproept? Daar had het al even over Damien Heurst. Daar heb je het bij mm -hmm. gehad, hè, met die schedel. Dat heel veel mensen zich daar heel boos over hadden. En ik heb nu uh, de laatste dagen in het Parool... enigszins de discussie gevolgd over de pindakaasvloer van, uh, van Schippers... die ook weer zoveel woede oproept. Mm. Snap je dat? Uh, ik sla dat over. Uh, ik sla die, die brieven in het parool over. Ik sla die hele discussie over. Waarom? Uh, misschien ook wel om dezelfde reden als... Ik, ik betrap mij erop ook steeds meer berichtgeving over de PVV over te slaan. Niet dat je het een met het ander kunt vergelijken. Maar om telkens in Nederland, Arno, nu kennis te nemen... van andermans verontwaardiging en woede... daar word je zelf onvermijdelijk mismoedig van. En dat wil ik mezelf besparen. Dus ik ken de argumenten van de personen die boos zijn... Op, over die pindakaasvloer. Ik... Weet hoe ze hun woede uiten. Ik weet ook uh, uh, hoe die uh, argumenten op het ogenblik of hoe die woede heel goed gedijt in Nederland. Maar om nou van mij te vragen of ik daar kennis van wil nemen, nee. Vind ik zonde van mijn tijd, zonde van mijn energie. Ik ga dan liever kijken naar wat mij fascineert en, en opwindt. Maar waarom worden mensen daar zo agressief van? Ja, ja uh, Rudy, dat, dat weet jij beter dan ik. Waarom worden, ja, waarom worden ja, mensen het, agressief van moderne als kunst? Dat het niet begrijpen. ze He? om... het niet begrijpen. Is dat het? En geen moeite doen ervoor En ook de, en ook de kranten het niet uitleggen. Doen geen moeite het wordt gelijkgebracht als, als een soort bijzonderheid... dat, er, dat het werk van schippers, wat een, wat een mooi ding is. Het ruikt ook lekker. Maar wat is er mooi aan die pindakaasvloer? Ja, niks. Het is mooi. Het is, on, het is, het is merkwaardig. Het is iets, iets curieus. Het, het, het, je kunt er lang naar kijken. Ik bedoel, is, zoals aan alles. Het is een abstract... Uh, en het is iets contractueels en het heeft een soort an anekdotische waarde. Het past bij, bij zijn... En het is als het ware de vaste versie van het leegje van, van het flesje limonade in de zee. Ja, Zoals wat hij ooit gedaan heeft, het flesje leeg ja. in de zee, ja. ja. Nou, dan heeft, en dat maakt een driehoek van een... Van een dus het is uh, dus vloeibaar en vast. Maar ik, heb, ik, heb ook, ik heb, vind dat jouw gelijk. Ik heb toch wel gelijk, ik zou wel zeggen. Want dan, dan moet, nou, als je dan iets wil zeggen, dan moet, je heel, dan moet je lang over kunnen praten. Niet eventjes als een soundbite... Ik moet wel bedenken, aan. ik geloof dat het goede verhaal was... die werd gevraagd in 1938, wat vindt u van Hitler? Toen zei hij, nooit van gehoord. Dat voel ik me ook af en toe. Als mensen mij over het stedelijk vragen, wat vindt u van het stedelijk? Nooit van gehoord, zei ik dan. Uh -huh. He, je hebt niet de neiging om dan wel allerlei dingen te gaan roepen? Nee, want ik, ik weet als ik dat zou doen, dan zou ik... dan heb ik veel meer tijd nodig, die krijg je nooit... Hè? Dit programma is al uitzonderlijk dat het, dat het een uur duurt, hè? bijna een uur. Dat krijg je nog niet. Maar onze vriend, uh, uh, Jaap, uh, uh, Joost, die moet. Bij de televisie moet, moet hij uh, in drie minuten een mening geven. Nou, acht hoor. Nou, ik, mag, acht, ik mag nu acht minuten iets vertellen over kunst. Ja, dat ben je al heel lang. Ja, dat is best lang. Uh -huh. uh, maar dan moet je wel heel gedoseerd uh, kunnen praten en ook wel goed van tevoren weten wat je, wat je, wat je gaat zeggen. Maar los daarvan uh, uh, is het natuurlijk zo dat met Beeld Kunst zijn er twee reacties mogelijk. En dat is: ik begrijp dit niet. Ik denk dat 9 10 mensen dan al boos worden van: waarom begrijp ik dit niet? En die benen verontwaardigd weg. Ja, ja uh, je, je, uh, recht, je hebt recht op begrip. Het hebben, ja, precies. maar de, de, de, de, Zo geluk... heb je recht op begrip? Nee, nee dat, nee, is maar dat beetje... zeg je ironisch, neem ik aan. Want ja, er zijn, ja. Nee, er is een heleboel dat is wat mensen, mensen... Ja. vinden. Mensen hebben recht op ja. begrip. Ik werd ook, als museumdek werd ik ook vaak aangesproken door mensen... en die zei wat is het dan? Ja. Ik zei, mevrouw, ik kan het u al uitleggen, maar wilt u het echt weten? Nee, ik ben al kwaad. <laughs> ja, bedoel, ja, gelukkig zijn er nog een heleboel mensen die het museum ingaan... en die dus ook kijken en zeggen ik begrijp dit niet. En vervolgens, krabbend op hun hoofd naar buiten gaan... en denken, waarom begrijp ik dit niet? Hoe komt het? En dan vervolgens thuis iets gaan googlen of opzoeken... Of, in, of op internet iets vinden of een naslagwerk erop naslaan. En dat zijn de mensen voor wie je het doet, ja. stel ik me zo maar, voor. Ja, Wat en voor de mensen die de, die de moeite willen nemen... die zeggen, ik begrijp het niet, maar laat ik eens kijken. Ja. Laat, ik even, laat ik even geen mening hebben... Maar even kijken wat het is. Ja, maar kijk, dit is uh. wat je nu zegt, hè? Je, je boek ja. heet dus ook Kijken. We gaan nu het kijken en uh, de anekdotes schakelen. Ik zeggen, dus een leerboek over kunst, dat is eigenlijk beter geweest. Ah, een leesboek nou, nee, man, die, ja, nee, ik zou zeggen een leesboek over kunst. Nee. nee, maar luister, kijk, er was een hele mooie installatie van Boltanski. Met, met, met, met die kleren. Met die kleren, met allemaal tweedehands kleren. En uh, ik ben dan van het uh, kamp van, uh, van, uh, van Joost... want ik zie die kleren allemaal daar uh, uh, geëxposeerd. En ik bedenk daar allemaal levens bij. Dus ja. je dat bij tweedehands ja, kleren Dat, kunt... dat bedoelt hij ook daarmee te zeggen, ja. ja. dus al die levens die daaruit weggelopen uh, zijn. Er is nu net ook nog een ander boek over beeldende kunst verschenen... namelijk van Gerrit Komrij. Ja. En daar staat ook een stukje over Boltanski in... waarin hij ja. dit voorkomen belachelijk maakt. Ja. Uh, ten onrechte, want... Maar, er is iets, iets merkwaardigs aan ik dan. Ik weet bijna zeker dat Gerrit het niet gezien heeft. Nou, dat wou ik nou net zeggen. Hoe het hij in het... Parijs en hij gaat niet naar Parijs. Nee, maar, <laughs> nee, maar hoe <laughs> komt het nou dat je dat dan kunt opschrijven zonder, zonder... dat je gewoon dat gezien hebt. Nou, Gerrit schrijft niet over kunst, die schrijft over... Nee, de maar... om die, over de atmosfeerderom... Nee, maar... over het gedoe eromheen. Nou, ik denk dat Gerrit Kommerij horkonkoer is, want die zoekt eigenlijk... aan anekdoten om zijn eigen stilistische... virtuositeit te laten ja, zien. Ja. Die heeft als het ware een alibi nodig om gewoon... een heel mooi, een perfect... stukje polemiek neer te zetten. Ja, maar je mag ja, dus. Dat mag toch? En dat ja. kan, dat kan. Nee, maar dat, uh, dat mag. En nee, uh, uh, ik vind uh, het eigenlijk uh, ook veel uh, voor te zeggen... hoor, want je geniet wel weer van dat stukje. Ja, maar luister even, uh, het punt is wel... Nee, maar dat dat, dat, dat, als dat zo gaat het in verkeerde handen valt, dan is wel de beren nee, zou ik maar zeggen. Allemaal al zegt mee men, eens. Zegt men voor God, zelfs Kommeren zegt het ook. Allemaal mee eens, He? allemaal mee eens. Maar je kunt over beeldende kunst, uh, kun je allemaal dat soort dingen te bedden brengen. Ja, het heel dat, makkelijk, grapjes over. Zonder dan. dat je iets gezien hebt. En als je dat, dat zou je bij een voetbalwedstrijd of wat dan ook helemaal nooit kunnen doen. En de vraag is, waarom kan dat? Omdat je dan in elkaar geslagen wordt door de fans. Dat is te makkelijk, dat antwoord. Je kunt, over, je kunt dus van alles roepen over beeld kunst, je boos maken en, en eh, daar kom je gewoon mee weg. En de vraag... ik, heb, ik heb wel eens gezegd: als museumbezoekers hè, kwaad worden en ze zouden daarna door de stad trekken en dingen kapot slaan, dan zouden we mensen het museum veel serieuzer nemen dan nu. Die museumbezoekers zijn is een minderheid die geneigd is hun mond te houden, want je moet stil kijken. Je kunt niet voortdurend gaan schreeuwen. Dus die, die, dat is een bepaald soort mensen die gewend zijn, die, die, die, die, een, een, die plezier hebben bij rustig kijken, bij nadenken, bij wat lezen. He, bedoel, het is hetzelfde als de lezer, de gewone lezer. Dat is, een, dat is helaas waarschijnlijk een uitstijgende ras. Ik mm, denk het niet. Nee? nee ik nee, ik ben het niet optimistisch hoor. Ik zie nog altijd, nu ook in het Van Gogh... die uh, uh, relatief kleine Picasso-tentoonstelling... waar toch wel heel veel mensen op afkomen. Ja. Uh, maar dan wil ik nog iets anders zeggen over museumbezoek. Want... Uh, de, de, de, um, uh, dat is een tentoonstelling waar niet al te vriendelijk over is geschreven in de pers. Hè? In de, die uh -huh. Picasso tentoonstelling. Ja. Met name in het NRC Handelblad was men heel streng. En het, kijk, als je naar een slechte voetbalwedstrijd gaat... en er wordt gewoon beroerd gevoetbald... Uh -huh. uh, door beide partijen kom je ook zelf helemaal een beetje, zelf ook een beetje besmet naar buiten. En je uh -huh. een enorm slecht humeur. Maar nu, zelfs met deze tentoonstelling... die dan toch zeer streng is beoordeeld in uh, de pers... je gaat erheen als, als liefhebber, als nieuwsgierig mens. En ongeacht of het feit of die tentoonstelling nou tegenvalt of niet of er wat minder werken uit zijn grandioze periode hangt... en of de keuze wat minder is. Je kijkt, je ziet werken uit die, uit die blauwe periode van hem. Je ziet ook een, een, een schilderij van een zelfmoord van een vriend. En hoe je het ook went of keert, je komt opgetild het museum uit. Je komt... Je, je uplifting, je wordt blij, je wordt gelukkig. Je hebt er weer zin ja. in. Je krijgt ja. energie. En er kunnen gaat... er 99 slechte stukken over staan. Maar zelfs de meest middelmatige tentoonstelling, wat dit niet is... maakt je nog altijd een geweldig, energiek en blij mens. Dank je. Dank jullie beiden. We zijn opgetild. Ik sprak vanavond in Brands met boeken. Met Joost Zwageman. Naar aanleiding van zijn Alles is gekleurd. En met Rudy Fuchs. Naar aanleiding van Kijken. Een, een leesboek over kunst. Straks na acht uur in. Uh, Twee dingen met Margriet Rijntjes, Max, VVD-Kamerlid... Janine Hennis Plaschaert over de overstap van het Europese parlement in Brussel... naar de VVD-fractie in de Tweede Kamer. En het gaat natuurlijk over de situatie in Japan... na de verwoestende aardbeving vandaag. Volgende week praat ik overigens in dit programma met Marco Danen En dat zal gaan over George Orwell. Dan komt dus zeg maar de gehele 20e eeuw voorbij.